In de Arnhemse wijken Duifje zijn na een inspectie nog eens vijf gaslekken gerepareerd. Net beheerder Liander deed metingen in de wijk na de explosie van afgelopen donderdag, waarbij een vader en dochter gewond raakten. Hoe de lekken zijn ontstaan is een raadsel en een onafhankelijk gasbedrijf doet samen met de politie onderzoek. Het weer, eerst plaatselijk mist, vanmiddag geleidelijk zon en het wordt dan een graad of negen. Dit was het en Dit is Jolanda van den Velde van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het wimpel van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu Tobak Lee. Het is mijn tijd voor Tobak Lee. Je kan schieten wat je wil. Hier komen gewoon iedereen. Ja, ik heb er ooit eens dus iets over gelezen over een kogelwereld vest dat gewoon flexibel was, maar zodra een, een, een, een kogel op kwam, dan verharden die, en viel de kogel er gewoon zo vanaf. Oh, kijk, zo. Dat moet lijkt je even zo moet je het lijkt me echt een wereldwonden te zijn. Dan denk ik toch ja, dat, dat het toch allemaal zoveelmatig allemaal gecreëerd is om ons heen. Mm -hmm. <laughs> nou, dames en heren, we zijn nu weer. Het is 10 minuten over 9. En we ja. zitten alweer in een filosofiemoment. We gaan waar, straks nog over oh. seks hebben dat moeten we ook nog even doen ja, dat is maar niet uh, de muzikale momenten die hebben we regelmatig ja dat uh, goed oh, ja het blijkt van nou Afdrukken ik heb een... van die heldere momenten wat? wat heb je wat heb je nou voor heldere moment een heldere moment nou ik uh, ik krijg net uh, een foto van ogen. De grootste rijstwafel ter wereld. Oh. Ja, nou, deze, hou je in. deze van rijstwafel gemaakte, rijstmeel rijstmeelgemaakte wafel. Hou je, wafel. Wordt in het Aziatische land op grote schaal gegeten. Ja? En uh, een groepje pas kok heeft hem eens gemaakt. 15 kilo deeg. Oh, dat is ja. zo lekker kneden. Oh, oh, nee. oh, En de bereiding van de wafel duurde ongeveer een uur. The end is near. Het mm. zal wel ja. worden, denk ik. En Michihiro Yamaguchi. Ja. Hé, hey, die, die, die Yamaguchi zit toch op die poppetjes, die, uh, die, die geluid maken ofzo. Lid van een Japans reisendwafel comité, jawel. Ja beschouwt de prijs als een triomf, want een eerdere recordpoging mislukte vorige maand. En toen kwam de wafel drie centimeter tekort. En nadat de rijstwafel nu dus gebakken is, hij heeft dus een doorsnee van anderhalve meter, met de lekkernij opgemeten en het wereldrecord is een feit de grootste rijstwafel bij wereld. Vervolgens werd de snack in stukken gebroken en met sojasaus uitgedeeld aan aanwezigen. Dit dat is een uh, belangrijk moment. Ja? Ja, maar in zo'n rijstafeltje met sojasaus eet, ik eet een en doe ik gewoon lekker een op het schoon. op een rijsttafel. Oh, een rijstafel. Oh, nee, sorry. Ja. Uh, ik zat dat ik aan de stroopwafel weer. Oh, nee, bah. Nee, <laughs> Ik voel ook nee. een beetje raar. Uh... Stroopwafel met haring erop, It's creepy, baby. It's ja. creepy. It's ja. Ja. Nee, maar een rijstwafeltje, maar ja, met, met chocoladepasta. Want je kan het ook eens met een chocoladelaagje doen. Ja, we hebben het weer over eten. Ja, nee. Maar, wilt, maar, maar met soja, uit. met soja, Ja. Ik van... Lijkt me niet lekker. Nee, met sojasaus. Eeuw. Nou, ja. oké. Okay, nee, rare, rare mensen hier. Rare mensen. Nou, wat, wat, wat ik heel goed vind is dat ze uh, mensen die bij de Occupy beweging zich aansluiten en dus uh, echt dagenlang gewoon nutteloos uh, op zo'n plein staan te uh, hangen. Harder. Ja. Dat je denkt van, nou, ik, ik wil een vuist maken tegen deze maatschappij. Dat gaat niet goed. Je moet er gewoon aan het werk gaan. En als je niet aan het werk gaan, dan wordt een uitkering gewoon geschrapt. Ik worden net opnieuw. Ik vind het een heel goed iets. En verder las ik in de krant dat, jawel, Nederlandse werklozen moeten meer eerst aan het werk worden geholpen eh, voordat Roemeen en Bulgarien de Bulgaren de arbeidsmarkt overspoelen. Ja, maar ze willen niet werken. Dus ja, dan, dan gaan we gewoon die anderen laten werken, toch? Want ze we werken nee, het ook. We willen het liefst gewoon met... Of de, zo werkt het. Zij werken niet, dus die anderen komen werken. Ja, het is toch vaak ja. omdat de mensen toch met hun hoofd willen werken en niet met hun handen. Ja, nou ja, ik vind, uh, je hebt het door je hoofd toch wel nodig als je moet meten en zo. Meten is weten. Uh, ik heb laatst, uh, vorige week uh, heb ik behangen. Yeah. Uh, ja? En uh, ja, dat gemeten en gedoe, dat is wel een heel gedoe. Maar het is een uh, echt uh, much do about nothing. Nou, is, is dat nog hem, helemaal, is dat helemaal weer hip behangen? Joh, dat was behangen met vogeltjes. Oh man. Hé, oh. hey, yo! En, uh, we zijn wel uiteindelijk uh, uitge we zijn gaan kwelen en we zongen op groene tak. We werden zeer geïnspireerd door al die vogeltjes. En die bleken dus gewoon uh, op, op takjes te zitten. En die zaten helemaal niet vast aan de boom of toch? Maar het is wel mooi geworden. Oké. Okay. Maar, maar uh, ik plaats... vind het wel nutteloos heel veel tijd kosten behangen. Dit is, uh, je kan beter schilderen. Dan ben je zo klaar. Dat wilde ik zeggen. Ja, maar ja. Deze maatschappij wat allemaal geramd hier om te gaan behangen. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel een tijdje, geleden. nou, het is al voor mij vier jaar hangt het al weer behang. Een boom behangen in de slaapkamer opgehangen met oh. patroon. En dat heeft echt mijn echt echtscheiding gekost Ja, gewoon. precies. Oh man, moet ik aansluiten ook? Ja. En denk je, het heeft nog een beetje body. Nee, hoor, je graai er zo erin. Dus ik heb een hele patroon heb ik om moeten gooien oh. om het bos een beetje te krijgen. Ik denk, ik haak het om doet bos. Nou, het mooie is wel van de, dit behang. Ja? Want het zijn vogeltjes, maar dan heb je daarna, heb je, daarnaast heb je dan de, het raam naar buiten. En er stond gewoon echt een heel park. En nou echt op 10 meter vanaf het huis. Dus dat je eerst dan het bos, en dat was al echt. En dan, boven, en dan zo, boven, ja, dat, dat liep dan wel van mooi door. De loop. Oh, van man. geweldig. Oh, waarvoor heb je die bomen buiten nog nodig? Gooi je dat weg? Ja. Zit ik in een huis moeite. hier? Ja, ik het moet wel heel mooi zijn als je zo gewoon je raam open, ja? je gordijnen open doet. En dat je dan zo uh, in dat park kijkt. Echt ja, mooi. dat is wel dat heeft wel iets, hè, die boom Ja, ja. Is, uh, schijnt een, een wilde boomhakker te zijn. Die hakt bomen om. En er stond er een... Uh, o, een wild typje. Een wild typje, ja. En dan nou was de vraag wie doet dat nou? En er was iemand die had een brief ingestuurd met die foto erbij. Ze zei van, nou, kijk nou eens goed naar die boom. Wat me opvalt is dat de onderstam van die boom... veel dikker is dan die, die, die boom die er nog bij ligt. Dus ik zou zeggen... Kijk eens bij de kunstenaars. Die kunnen het hout niet meer aanslepen. Want een blok hout is best duur. Ja. Misschien is het van een kunstenaar die gewoon een stuk hout er uit heeft gezaagd. En ik denkt van, hé, hey, kijk, ik kan het bestellen bij de groothandel. Dan betalen we 100 euro per vierkante meter of wat. Ja. En nu is het gewoon gratis uit het bos. Nou, Ik kan je straks wel iets laten zien. Want ik kreeg dus via internet een... Een slideshow van iemand uit, Amerika, uit Spanje en die allemaal van allemaal takken die ze vond. En die maken er gewoon allemaal paarden van en zo. En die waren er echt zo onwijs mooi. Ik vind het al zo schattig. Oh, dat ga ik je wel even laten zien. Dat vind ik zo leuk Zeg als iemand zo creatief bezig ja, ja, ja, ja. is. En samen de kinderen op zondagmiddag op het bos en dan alle takken verzamelen. En dan laten we ze creatief van maken. Ik zou laten zien. Het is echt overstelbaar. Ja, dat zegt is, is niets voor mij. Oh dus ik ga er even een plaatje overheen. You just a teenager, wait a little chopper, yeah you wait a little later, go up, you go up, then you keep all the anger Call a lover vaak college vanavond namelijk met Richard Hun Man is zo sympathiek dat je echt dat je denkt. Nou, man, hou eens op met het vreselijk positieve gedoe. Ja, positief ben jij zeg maar. Goed. Hij ja, heeft toch met die houding heeft die miljoenen uh, verworven en doet er ook goede dingen mee. Alleen soms dan heeft hij dus zo'n uitstapje dat hij dan met zo'n ballon over de hele wereld wil gaan varen. Dus je denkt, nou, een, wat ben je nou? een, een ja? ballon bezig? Een met een ballonnetje. Met een ballon. En oh. ja, dan gaat hij met zo'n blond omhoog, weet je wel. En ik geloof dat die, die uh, man, die, dat maatje van hem, die heeft geloof ik het leven gelaten. Die heeft ook, uh, dat was iets vaags met die, met die andere man. hebben ja. samen hebben ze het ooit een wedstrijd gehad zo, Ja, Toen ging blond nek. Dan haak ik altijd af met dat soort dingen hoor. Dat vind ik zo raar. Hou je even bezig met de concrete dingen. Maar goed, binnenkort ruimtereis met Richard Brunton natuurlijk. Hij gaat uh, met zijn dochter en zijn vrouw zo, geloof ik, gaat hij als eerste de ruimte in. Nou. Wow. Ja. Wow. Nou, uh, Toepak heeft op radio kwart over negen En het is een lekker weertje vandaag ja, en, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik spring altijd naar de radio Op radio 1 Om de radio uit te zetten Als er namelijk uh, na uur over sport wordt ge gesproken ja. Maar nu had ik er toch eens naar geluisterd Denk, uh, Toch eens even luisteren waarvoor ik het nou zo irritant vind Die, die mensen die over sport praten oh. Wat is nou irritant dan? Nou, ik had even een, uh, een interview uitgetikt van, uh, Een interview met Wim uh, Jonk Van, uh, van uh, Ajax natuurlijk Oké okay. Dus, uh, nou, dan krijg je zo'n uh, vraaggesprek. Vra wat dacht je toen je hoorde dat Louis van Gaal gevraagd was voor de Ajax? Ja, ja. wat moet je denken? Waar was je? Nou, ik was thuis. Van wie hoorde je het? Nou, van een kennis van een vriend. Wat uh, was je aan het doen? Nou, ik wat zat ik, op de ja. bank. Wat had je in je hand? Huh? Waar keek je naar? Nou? Waar ging er door je heen? Ja, wat moet je denken? <laughs> en dan zit je vijf minuten te luisteren en je hebt hetzelfde antwoord. Ja, wat moet je denken? Niks. Dus ik, niks. Dat hele interview had gewoon geknipt kunnen worden. naar van, Ja, wat moet je denken? Het ligt. er de, de, de, de, de gebeurt oh. gewoon niks naar binnen in het hoofd. Blijkbaar. <laughs> maar dat is toch niks nieuws? Had je mij niet wat te vertellen? Ja, daarvoor hebben ze Louis Vergaan aangenomen. om misschien eens wat. Euh, in ieder geval, dat het wat. dat het wat wat smeuiger wordt, allemaal. Dat we weer van die one-liners krijgen. Laten we het nog eens een keer horen. Ben ik nou degene die zo slim is? Ja. Of ben jij zo dom? Nou, precies. Nou ja, ja, precies. Nou, dan, ik ben ook heel benieuwd of de jongens daar wat slimmer van gaan worden. Nou. Maar hij gaat ze toch niet trainen, die jongens? Nee, hij gaat er gewoon in het kantoor zitten. Ja. Er is nog wat papierwerk. Ja, maar hij gaat voor er voor zwaar hem. op achteruit hè, qua salaris. Hè, want van al, oh. hij... hij uh, huh? Hij, hij verdiende iets van uh, 3 miljoen of zo. Uh, waar kwam hij er vandaan bij, moens of zo? Maar dat was toch niet zo goed te gaan Nee, of zo? En Maar dat hij wordt tot juni doorbetaald en uh, hij krijgt hier maar 400.000 euro. Oh, hij gelukkig, hij wordt Het is echt een fooi gewoon wat hij hier gaat verdienen. Een fooi! Hij doet het gewoon voor... Dat hij daar nog zijn bed weer uitkomt. Oh man, respect voor hem. Heerlijk gewoon. Dan komt hij komt hier gewoon echt Kijk, op om de, echt te werken. Om echt te werken. Nou. nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik, ik ja. hoop dat hij... Uh... Dat hij hem, wat even, dat hij hem... Ah, dan kan hij wel een autootje verkopen voor die 4 ton kop. Dat hij hem, hem aan de praat krijgt. Ja. Nee, toch niet. Nou, het hele AX moet mij persoonlijk niet. Oh jee, als ik straks nog maar netjes de deur uitkom en veilig thuis kom. Ja, Wacht oh. wachten. Oh. Wat, wat, wat zijn er nog meer zo'n dingen dat je denkt, nou, dat moeten we echt met onze uh, luisteraars? Met onze luisteraars. Ja? Nou, het is wel grappig, hoor. Dat, uh, het vliegtuig in Manila is uitgeroepen uh, tot uh, slechtste vliegtuig... Uh, sorry, vliegveld op aarde ja. En uh, nou, ze gaan nu beterschap uh, beloven Want er is een site geweest uh, Die heet uh, www.sleepinginairports.net En die maakte dus bekend dat het vliegveld de top 10 aanvoert van slechtste luchthavens op aarde En uh, Schiphol staat bijvoorbeeld vijf in de top 10 van de beste vliegvelden En geweldig is nummer 1 in Europa Dus dat is wel mooi En uh, de echt de allermooiste voor op de aarde is Singapore Changi die is volgens de website de beste luchthaven op de hele aarde. Maar crimineel personeel is daar aanwezig in een hele ranzige toiletten, instortende plafonds. Oh, heerlijk. En, uh, ja, en de autoriteiten op de Filipijnen zitten echt helemaal met deze situatie in de maag. En die vinden het vreselijk. En die hebben dinsdag aangekondigd om omgerekend circa 19 miljoen euro te investeren om de luchthaven te verbeteren. En het kan anderhalf jaar duren. En met name Terminal One, de, de plek waar buitenlandse zakenlieden en toeristen voor het eerst kennis maken, ja, die wordt helemaal opgekalevaterd. Maar ja, kijk, het vlieger was ook gevestigd op de plek waar het Amerikaanse leger ooit de basis had. Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon. Oh, dit is de basis. Nou, we doen gewoon een paar uh, gates en klaar, weet je wel. en band. En nu zeggen ze ook van ja, dat, dat, dat, uh, als je daar zit en het stort in, dat is natuurlijk helemaal... Uh, dat is niet helemaal Dat is doel helemaal doel. ruk natuurlijk. Hè? Dat is helemaal niet uh, het geval. Oké, okay, tot met tien uur, Toepak Leidt de Radio met ook een plaats. De vragen je in muziek niks. Met Wilco en Jolande. Ja, yeah. yeah. dat hebben we zeker. Die nieuwsing van The Reflects dames en heren. Tijn we love. <middels> oh, oh, oh. Toch ik ruiken, een Nou, ja, dat vind ik ook. There's so many words And nothing is there more The child has the time, the time. Scented glass! <laughs> Welke ruil, <laughs> ja. de radio. Ik heb helemaal in je man. Wat heb jij dan op je neus zitten, man? Hé, wat? Welkies? Haal ze even weg. God, Wat zit er maar uit dan? Heet, hoe heet jij? Ik heet Wilco. Nee. Wat he? Jerry. Ja. Nee, heet Wilco. Ik ben jullie je slaatjes niet gooien. Gewoon geen. Nee. Sinterklaas is toch weer binnengekomen. Je, kan, je houdt het ook gewoon niet tegen. Niet, altijd, gooien, ja, ja. niet gooien, idioot. Um, ja, bijna half. En om half altijd uh, ja, wel die berichtgeving weer hier uit de omgeving. Ja, en um, ik zal zeggen, ik start hier een muziekje. <laughs> ik professioneel allemaal weer. Is dat uh, de Zandvoortse uh, muziek... Uh... Wat? Uh, dit. Uh, ja, ik geloof het wel. Ja. Dit is het Zandvoort Nieuws. Kijk, er vinden tot 21 november werkzaamheden plaats aan het spoor van Haarlem naar Zandvoort. En ook van het spoor van Zandvoort naar Haarlem. En in het bijzonder aan de overweg in de Sofiaweg. De overweg is in het weekend van, in dit weekend gewoon, vanaf gisteravond tot maandagochtend zes uur afgesloten voor alle gebruik. En huh? het treinverkeer rijdt dus ook niet. Dus uh, de, u kunt met vervangende bussen kunt u boven bij het station instappen. U kunt gewoon een treinkaartje kopen en hartstikke idee. Maar het lastig is, we moeten wel op het perron even inchippen. Dus dat is wel een beetje onhandig. Tjo. Oké, okay, hè? A Royal Smile, die Olympisch Tour en de gemeente Zandvoort ondertekenen overeenkomst op uh, 16 uh, uh, november. Wethouder Ge Geert Tonen van de gemeente Zandvoort en voorzitter Lex Drogen van de stichting Olympisch Tour hebben op 15 november overeenkomst getekend. Waardoor Zandvoort in de jaren 2012, 2013 en 2014 opgenomen wordt in het parcours van oudste wielerronde van Nederland. Nou, geweldig toch? Uh, ja, hartstikke goed, man. Gisteren is onder veel belangstelling van onder andere samenwerkingspartners, zorg- en welzijnsinstellingen, uh, de, de, het Centrum voor Jeugd en Gezin in Schoolgebouw de Golf in Noord geopend. In het Centrum voor Jeugd en Gezin kan iedereen met een vraag over opvoeden en opgroeien terecht. Dus uh, de gemeente uh, en, en alle leerkrachten- en schoolbesturen hebben zich verheugd over de huisvesting en hopen op een goede samenwerking. Oké, okay. nieuws uit Zandvoort. Nog even het laatste berichtje van mijn, mijn... Ja, bak... nog een berichtje. Ja, mijn bakjes leeg. Ja, uh, om een betere communicatie te bevorderen tussen de bewoners en strandpaviljoenhouders is afgesproken regelmatig bij elkaar te komen. En uh, op 24 november is dan dus het overleg van het Open Platform Kuststrook Zandvoort. En op 16 augustus 2011 heeft het eerste overleg plaatsgevonden. U bent dus als belanghebbende en belangstellende van harte welkom om aanwezig te zijn op uh, de koffieclub. 24 november, uh, kerkplein 7 in Zandvoort. En uh, ja, dat is gewoon een, een opening natuurlijk van de vergadering. En uh, ze gaat het hebben over geluidsoverlast en het bevorderen van contact tussen bewoner. En paviljoenhouders. Nou, dat klinkt heel goed. Het komt goed. Een, tenminste, zeker voor mensen die dus, uh, daar belang bij hebben natuurlijk. Hè? En ik kan altijd hoog op uh, lopen, als het over geluidsoverlast gaat. Mijn nee. god, dat kan echt helemaal uit, uit de hand lopen. normale rust. Nou, ja, ik vind ook praten, wel zeker, periode. op het strand, als jij op het strand ja? ligt... ...van hoe, hoe ver kan je anderen aanspreken op hun, hun overlast? De, wat jij ervaart. Dat ja. zij denken van nou, dat is wel heel zo. Gezellig zo. Ja, precies. Zover het nieuws uit voor. Oké, okay, en na het Zandvoortse bericht, altijd even de tijd... ...de plaat voor, de, voor, voor je landenkeuze. Ja. Ik ben helemaal onder de indruk. Denk ik denk van, waarom is de heeft, Neemt ze nu mee? Goed, hè? Merk de Brooks, dames en heren. Pits! Een spiegeling van haarzelf, zei ze net. Ja, dat zei ik zelf. zijn jouw woorden, hè? <laughs> het is I weer tijd voor so me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 Dit books en I'm a lover, I'm a bitch. Uh, Werk voor wat allemaal zijn. Ja. En, uh, en alles wat jij wil hier. dat ik uh, moet zijn hoor. Ja, oh, als een beetje omroep dit. Ja. Ja. Wat jij wil. Wat jij wil. Mijn mop, kom gewoon even langs. Kunnen we er valt wel iets te regelen want de prijzen spreken pre we later wel af. Ja. Daar hoeft het ook niks te voorschikken. Dat is zakken leeg. Ja. Ah. Hartstikke idee, nou we zijn er weer. Voor deze mannen kan je, moet je uitkijken, maar je hebt ook vrouwen die zijn zo raar. Ja. Het is een mooi verhaal dat de Russen al dagenlang bezighoudt. Een vrouw uit een uh, Siberische stad. Je hebt gelijk van streken, ik merk het. We <laughs> proberen niks bij te visualiseren. Nee, doe, maar niet. doe het niet, doe het niet. Nee hoor, oh, dat gaat me helemaal vast in mijn hoofd. Maar in ieder geval, uh, een vrouw uit een, uh, uh, een uh, Siberische stad. heeft namelijk uh, gezegd dat ze al twee jaar lang een buitenaards wezen in de koelers hebt liggen. Ze heeft het ooit twee jaar geleden gevonden naast een UFO. Ja... En hoe groot was die ufo? Eh, nou, dat, dat weet ik niet, maar het is niet groot geweest. Hey, dat voor mij al... goed, stapjes dood, daar gaat er een hoor ik, hoor ik er eentje weglopen Maar goed, uh, al eerder zijn er ook uh, foto's Van, uh, van buitenaardse wezens uh, Zijn er ge uh, gevonden op internet En ook gezegd van, dit is ook echt een buitenaardse wezen. Toen bleek het kunstmatig gebakken brood te zijn Overspannen met geverfd kippenhuid ah, maar, Wat hè? dit nou is weten je niet, maar als je het wil zien Moet je even op internet zoeken Of de kletskant van Nederland erop naslaan Dit heeft een heel dun armpje met vier vingertjes en het hoofd. Nou, het ziet hoofd ziet eruit ja, ik, uit, alsof je er wel echt terug heeft gezeten. Ja, het was toen keken je het tijdens de landing. Dus ja, ik vond of ze. Heb ik een gal? Zijn we in een gal? Ja. <laughs> ik moet plassen, weet je. Maar het ziet er wel creepy uit. Ik denk maar zelf, hoe groot zou dat ding zijn? Dat vraag ik me af. Nou ja. Wat is er dan gewoon een UFO neergestort en dan is dat gewoon een UFO van doorsneden metertje? Ja, dat is heel niet. Ja, dan denk ik, nou, het zal allemaal wel. Het is heel leuk. Uh, <coughs> Het is een heel klein dingetje. Die je denkt van. Oh, wat was dat? Wat nou? ging daar nou? Wat ging dat nou? Oh, oh dat was ja. weer weg. Ja, het is net zoals als je als je die fiets van men in of die film van Men in Black en dat het dan een universum maar En dat zat dan een uh, oh, Belt of Orion. Nee, het was dus gewoon een universum. Dat was ter grootte van een mandarijn, zo'n beetje. Ja, nee, ik, ja stel, ik, ik heb toen ooit een lezing gehad een Nee, Groovert Schilling. De man die alles weet over de over Ufo's ja. en over buitenaards leven. Weven allemaal. En die zegt tegen van. We denken wel dat, het, dat wij in het middelpunt van univers, Universal staan maar hij zegt oké okay, hier heb je nou zeg maar een zonnestelsel waar we in zitten probeer eens aan te wijzen waar we zitten en wij zitten er altijd van nou oh, we zitten een beetje in het midden hij zegt nee helemaal onderaan dat hoekje daar en daar helemaal daar zitten we ze vinden ons nooit nee. natuurlijk is het buiten ja, Maar het leven. we maken genoeg geluid hoor nou, en moet je kijken dan wel, weet je hoe ze ja, ons kunnen vinden het licht Nee, ze kijken gewoon naar de rotzooi die eromheen hangt. Dat is ook wel waar. Ik denk, we, we Zoveel maken, troep, ja. Ja, daarom. Dat, dat hangt allemaal om die aarde heen. Nou, dan weten gewoon dat daar is een levensvorm ja. Die maakt er één grote klerenzooi van. Echt, <laughs> wij hebben straks zeggen we, ook zo'n zo zo ring om onze aarde heen. En als we straks ruimtereizen mogelijk hebben gemaakt, dan komen we niet door de puin heen. Nee, precies. Dat, is precies. Echt, dat, dat kan niet. Dat ja, niet we, we zijn ook allemaal een beetje gestoord. Maar ja, het komt ook inderdaad. Er wordt toch veel hars gebruikt En we, we hebben allemaal veel te rare ideeën. Ja. Maar nu is er wel eens een heel goed idee bedacht bij... Uh, de voetbalclub NAC, wat betekent dat eigenlijk? NAC. NAC. Nou ja, nieuwe Ajax Club? Nou ja, sorry. Nee, nee hoor. Nee. Maar die uh, voetbalclub NAC die wilde ze toiletten gaan voorzien van ventilatoren. om cocaïnegebruik in het stadion tegen te gaan. Hey. Dan denk je van ja, een lijntje, dan leg ik het niet zo. En plotseling gaat weer die ventilator aan. Hop. En weer ha, Weer ha, weg, weet je. Onderzocht wordt of met het opwekken van de wind het snijven moeilijker worden, zo niet onmogelijk gemaakt. En de Brabantse politie heeft echt aanwijzing dat er echt regelmatig hardrigs worden gebruikt tijdens de wedstrijden. Vooral cocaïne. En uh, ja, er liggen toch allemaal zakjes en bewijsjes daar. Yeah. En dan denk ik van, uh, hoe, hoe scoren ze een beetje dat nak? Nou, ik bedoel, als die spelers het ook gebruiken, ja, dan is het natuurlijk logisch dat het allemaal druk is. Of ze vliegen of ze rennen op vleugels natuurlijk, hè, de spelers. Ja. Nou, ik weet het, over... Maar ik vind het wel slimmer. Vroeger, want wij hebben dus wel bij in de gemeente ook een toilet ja? uh, in de openbaar gedeelte. En daar heb je van het blacklight. Dus als oh, je dat ja. spuit, dan kan je je aderen niet zien. Maar ik voel me altijd wel heel raar als ik daar uh, op die toilet ben. Van, dat ik denk, van, het lijkt net of ik in een andere tijdzone zit, weet je? Hè? Oh Helemaal ja. Waar. Ja, en nou, dan denk je weer dan kijk je weer. Zeker goeie... in de disco, weet uh, je? Dan krijgen we die foto van, van dat, uh, ap, dat, dat wezentje wat in die koelkast lag. Krijg je dan te zien Ja, precies. Zo, zo. zo, zo. Nee. Oh sorry. Ja. Of een de... beetje dat zetten in die Ik ga vanavond dus naar zo'n feestje daar bij, uh, bij Take 5. Oh ja. En ja. daar uh, gaan we dus heerlijk uh, uit, uit ons dakje. De, de, er zijn nog een heleboel kaarten. Hè? Als je slim ben ja, als vanmiddag dan zijn ze voor de helft. Relyke 57 my fire. en dan uh, gaan we dan krijg je lekker een glaasje champagne als je binnenkomt en dan gaan we gewoon even lekker ouderwets op de jaren 70 ethische uh, dansen. Echt uh, echt terug naar de middeleeuwen. Ja, wel leuk. Uh, uh, uh, geen wapens, nee, geen wapens mee naar binnen nemen. Nee, alleen niet. maar uh, love peace. Het uh, is de bedoeling dat je ook nog een beetje uitgedost gaat in de 70s, dus ik ga gewoon in het paars. Oké. Okay. Vind ik wel een beetje. Mocht dus je altijd een redderuniform uh, dan word ik in binnengelaten druk. Nee, nee. Ja, okay. Ik moet nog eens kijken van wacht om je hoofd. Dit vind ik wel uh, een zweep, die mag je wel meenemen. Dat vind ik wel lekker. Ja, een beetje Penny de jager hè? is dat. een die had ook wel was zoiets, iets wilds. Iets, uh... oh, je Penny de Jager, nou, wordt er nog warm van. Nou, ze was laatst was ze bij de uitreiking van de beste prijs voor theater of zo. Ja, in Nederland uh... ik, ik hoorde dat ze kwam. Ik dacht, nou, ik ga zitten. Kijken of mijn water nog gaat koken. En? Nou, ze zag er nog nee. best wel goed ja, uit. Ja, voor haar leeftijd... Mag dus ik zeggen? Het helemaal niet verkeerd. Nee, want volgens mij is ze ook 60 of zo. Volgens mij wel. Nou, even tijd voor een nieuwe muziek op de radio. Namelijk de koek zal al een tijdje een cd uit. En is er nog iets anders op de cd te vinden? Oh, Alleen nee. Nog iets van eigen deeg? Uh, dit is het te vinden. It's me. Is it me? Is it you? Is it the times that we're had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us.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 We're yeah. yeah. Ja dat, niks, zit aan, naar, naar, naar, ja, dat is echt helemaal niks heeft. Het ruikt ook. Je zit al tien jaar op dezelfde kruk. En dan denk ik toch weer aan heel iets nieuws. We moeten straks maar even over, over bellen of over sms'en. Ja. Maar denk erom hè, in, in Pakistan ja? mogen de mensen niet meer sms'en over Jezus of over seks. Want de, de, de regering wil dus dat telefoonmaatschappijen berichten gaan blokkeren die obscene taal bevatten. Goed idee. Ja, want uh, Mohammed Younis, dat is de woordvoerder van die uh, PTA, hè, Pakistanse Telefoon uh, Administration of zo. We moesten stappen ondernemen naar klachten van talloze gebruikers die ongewenste sms'ers krijgen met obscene inhoud. Dus dan, uh, dan loop je gewoon over straat en iemand denkt, oh die ken ik gelijk een gelijk sms'je. Hé, hey. Nou ja, de vijf belangrijkste maatschappijen werken op dit moment als software om die ongewenste woorden te blokkeren. En de meeste woorden op die lijst zijn klassieke scheldwoorden of seksueel expliciete termen. Zo zijn er 17 varianten op het woord tit, borst. O. En 33 op het woord kok, penis. Nou, dat wisten we al dat het ja. was, hè? Ja, ja. En, Maar ook Jezus Christus, condom en tampon. Kunnen ook niet meer. Oh, tampon? Nou. En dan zegt uh, je vrouw die sms naar jou van, uh, kan je even tampons meenemen? Huh? Dat komt niet aan. Nou, dan heb je, nee. dan heb je een probleem. neem jij iets anders mee. ja dat zal je dan meenemen. Ja, Wat komt er voor in de plek? Hebben ze ver, ver, ver, vervangende woorden voor? Nou nee, ja, nee, nee, nou ja, in plaats van dan kan je zeggen uh, maandverband in, uh, in uh, kleine vorm. In inbreng van vorm. Inbreng vorm. iets. <laughs> ja, ja het, het wordt wel lastig. wordt wel lastig. wordt wel overwerk, diegene die al die woorden moet vervangen, Ja. die ervan in gaan typen. Is, wat, nou nou, ik wat een vind. idiote onzin allemaal! Ja, ja Dat ja, net... kan gewoon? Wat is daar mis mee? Ja, maar je krijgt er toch al een beetje... En hoe moet, moet het dan met kerst? En hoe moet het dan met kerst dat ze zeggen... ...ja, vandaag wordt Jezus Christus geboren, ja. Kan ook niet. Mag ook niet meer gepreekt worden? Ik ben daarvoor. Ik vind het bizar. Nou, ja, ik goed. vind het heel... Wat ook breed, bizar is, allemaal. dat de geheimzinnige dood van de beroemde... ...Amerikaanse actrice Natalie Wood... ...is precies 30 jaar geleden... ...opnieuw onder de loep wordt genomen... ze denken toch dat ze misschien vermoord is... Ze speelde natuurlijk vroeger in uh, uh, de West Side Story... ...en ja. Rebel Without a Course met James Dean. Oh, dat was ook wel was een hele door. mooie dame. Dat was een gezien. mooie dame, ja. Ja. En, uh, Ze was eigenlijk maar 43 jaar oud is ze geworden. En uh, ze is uh, van een boot afgevallen. Ze is verdronken en ze had ook gedronken. Dus vandaar dat ze denken, nou ja, het is ja, het nee. niet helemaal goed gegaan... ...met het lo uh, los of vastmaken van een rubberboot. Maar ik denk ook, ook, je je de ik denk ook als je zo dronken bent en inderdaad in het water knalt... Oh. Dat, dat, ...dat je heel relaxed uh, doodgaat. Echt heel. Ja. Ik, uh, ik heb al het in. Ik laat me gewoon vol lopen. Daar was ja, ik ligt toch ligt al mee bezig? Al. <laughs> ja, lijkt me wel een heel aparte ervaring. Hoor, maar ja. hoor nog wat bij. Het heeft weinig smaak. wacht kitch. Wat zout, dat water. Wat ja, een zout wijnje. een erbij. Yeah. Nou goed, dat is niet leuk, want uh, er nee. zit toch te denken dat ze vermoord is. En wie heeft het dan gedaan? Nou, dat schijnt haar eigen man te zijn. Robner, uh, uh, Robert Wagner... Die is bekend onder andere van de, de TVC, De Dief van Washington. Ja. Die schijnt haar toch mishandeld te hebben. Want ze had een schaafwond. dat zou van een boot kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen zijn van, dat ze gevallen is omdat dat hij is. geslagen had. Want ze had ook veel blauwe plekken namelijk op haar lichaam. Ja. Oh. ze gaan, of ze haar nou opnieuw gaan opgraven, dat weet ik niet helemaal. Maar ze moeten toch. Maar dus ze zijn ja, zelf echt veranderd na 30 jaar, denk ik hoor. Lijkt me niet. Nee. Maar goed, met uh, zo'n zo CSI-team die er omheen duigen, ...die hoeven maar één, één stukje van dat, uh, hele, dat hele, het hele pakketje wat ze vinden... tevoorschijn te toven en ze hebben precies in de gaten hoe het zit. Ja, dat vind ik inderdaad altijd... Ja, ze ja. weten in ieder geval dat zij het is waarschijnlijk. Ik word altijd zo moe van die series. Nee, en dat nee. vind ik altijd zo grappig. De hele spannende muziek en dan staan ze alleen maar door om ja, op te kijken. Er is want... hele spannende muziek <laughs> en dan staan ze alleen maar zo'n staan haartje te friemelen. Nou, nou, dit is heftig... Het is echt uh, helemaal te gek gewoon. Ja. En wat ik zo moe word van, van, van die Hiratio. Hiratio. ratio. Ja, die praat altijd zo. En die heeft een heel ontzettend heldere theorie op het leven. Je denkt, wat zegt hij nou? Ja, nou, stop zeg maar Ratio. Ja, de Heer Red Show. Dit is die, die rode man die, die het allemaal leidt. Ik weet niet welke CSI dat is, maar dat is één van de Eén van de, afleveringen. een de van de vele afleveringen. Goed, nou, en we gaan even de muziek draaien. Ik zit even te kijken uh, waarschijnlijk gebleven. Is dit hem. Ja, dit is hem, dames en heren. Ik, Ik moest even de, de knop vinden. Hou to be a millionaire. VDI. Liam Gallagher, de gekke uit de Sweet Katie gets to think figure as a 14 minute ride. You drive it and I'll spend it, looking out my window. sweet side of the door, the shadows painted and the light he saw. The way I see it now so close. Elker heeft er alweer een tijdje een ander beetje BDI en dit was miljonair. De dranghekken zijn geplaatst. Oh ja? De communicatielijnen zijn getest. Ja? Straks, na tien uur... Goedemorgen, Zandvoort. Precies na tien uur. En niet vanuit El Hotel Holland, -Hol Maar gewoon vanuit de studio. Maar het gasthuisplein. Dus ja. Komt allen. Kom hier voor het raam staan. Druk je neus, zegt het raam. En het is gezellig, man. Ja, dat doe is... ja, normaal, man. Oh. Ja, nou. dat vind ik nou ook doe eens normaal, man. Want wat is er nou weer gebeurd in ja. Amerika. Uh, Daar heb je dus heel veel zwaarlijvige mensen. En uh, er wordt gevochten tegen suikerziekten, hart- en vaakziekten. En de first lady Michelle Obama zet zich persoonlijk in gezonde eten. En ze knipt zelfs in de tuin. Maar uh, <laughs> nu blijkt dus gewoon dat... Uh... De overheid bij de schoollunches een minimale portie groente moet serveren. Ja. En dat, uh, ja, dat lukt gewoon niet. veel te duur. En dan hebben ze gewoon gezegd plotseling... Ja, tomatensaus is eigenlijk wel rijk aan voedingsstoffen. En dus gezond. En dat maakt voedsel met tomatensaus ook gezond. Dus de gepareerde tomaat, die schuil gaat onder een dikke laag kaas vol met zout en een deegbodem. Waar geen granen aan te pas komen die uh, nog vliesjes en velletjes hebben. Is voortaan hartstikke gezond. Dus ja, ja dus het, elkaar... is groen, het is gewoon echt gezond eten, pizza. Ja! Nou! Ja, maar okay, de, de, het Amerikaanse de... ministerie van Landbouw had voorgesteld om de pizza pas bij 120 milliliter tomatensaus per pizzapunt als groente te bestempelen. Maar er was groot verzet, want dan zou een pizzapunt zwemmen in de tomatensaus en niemand wil het eten op school. Nee, twee eetlepeltjes tomatensaus, de huidige norm is ruim voldoende. Dus moet, end is near. Dus ja. je hoeft niet meer te zeuren. Maar dit is wel grappig, want in 1982 probeerde Ronald Reagan yeah. probeerde al tomatenketchup te bestempelen als groente om kosten te besparen. Want dan zou een patatje ketchup al met groente zijn, maar hij werd uitgelachen. <laughs> hij werd uitgelachen en zijn plan mislukte. hè? Dus ja, ik bedoel, voor de schat, wat eten vanavond. Nou, als je nou, uh, tomatenketchup neemt bij je uh, patat, dan heb je uh, behoorlijk voor, volgens de schijf van vijf gegeten. Of, ja. hè? En dan een lekker frikandel erbij, heb je vlees. Nou, ja, dan neem je gewoon een uh, glas uh, optimel erbij. Ja, dat is dan nu wel goed, want dat is natuurlijk. Uh, ja. Op, uh, op, hoe zeg je dat nou? Ja, ik Optimaal niet. goed. Ik, ik, ik zit nog steeds met die tomaten van Ronald Reagan. Ik ja. Ronald Reagan belangrijke ding in het leven wat gedaan. Ja, maar hij maar... werd uitgelachen. zijn plan mislukt en volgens mij, hij leeft niet meer, volgens mij. Ronald Reagan? Toch? Nee, die is niet meer, en hoor. Hij draait zich nu om met zijn ah. graf. Hij denkt van heb ik toch nog gelijk gehad? over al die jaren. Je had van die mooie one-liners als deze. Ja, dus Mad Dog of the Middle East. Het ging over Gaddafi toen nog. Oh, oké. Okay. Ja, dat hij dat had zo'n Muppet, thema die ook een beetje. <laughs> nou, straks naar 10. Goedemorgen, gezond voor Ze staan hier al. Achter ons alleen voorbereiding te treffen ja. dus, uh, We zijn reuze benieuwd hoe dat allemaal gaat worden Zijn we op opruimen hier jij? Nee, nee dat ja. blijft er vanaf Afblijf. Dat wordt anders zo. anders heb ik geen overzicht meer natuurlijk Dat gaat niet goed komen anders Even van de weinig plaatjes die we nog draaien Is een uh, man op een rietuig Portugal, the man, so American Straks nog even nieuws over een telefonist Die heeft een Hildersumse uh, gered ah. Kijk, dat horen we graag Your heart would be the color blue. When you're praying from there until your body meets your head, which remains silver. Do you are. He was born of this world He was born of all the mothers And the colors of our brothers And the love that was started You by the one they called Jesus Christ You may not know the rock and roll And there may not be a heaven Or a place we to send you But you know Ik denk dat het nog een uh, grote hit moet gaan worden. Maar ja, dat is altijd afwachten, want zij zei altijd ver vooruit met de muziek. Dat zeg je natuurlijk uh, een uh, uh, sharp. wordt het uh, Edward Sharp en de Magnificent Zero's Home. Dat is echt zo'n gigantische hit geworden, terwijl we twee jaar geleden draaien, het goal elke week al. Het is drie minuten voor tien. En uh, Toenpak leeft op de radio nog wat berichtgeving. Ja, ik heb weer echt een heel wijs bericht. het schijnt dus dat een medisch museum in Philadelphia... die stelt sinds vandaag plakjes van de hersenen van Einstein tentoon. toon. Heerlijk grijze, voor brood. Ja, de grijze materie is gedoneerd door een 82-jarige neuropatholoog in Rusten. En volgens haar zien uh, de hersenen er ondanks Einstein's leeftijd... hij was 76 hè, toen hij in 55 overleed. De, de plakjes zien er nog jong uit. Jonge plakjes, ja, jong, jong beleg. Mark Adams, is die dame die ze heeft gedoneerd. Die kreeg de plakjes in de jaren 70 van een collega die ze op zijn beurt had gekregen van de weduwe van een dokter die hield bij het prepareren van het brein van de wereldberoemde. Nee, dat nee, u, heeft het allemaal gelegen? Ja, dat weet ik niet. Misschien gewoon in een vleeswarenbakje in de koelkast. <laughs> maar Het grootste deel van de Hersen Einstein... is in bezit van het Universitair medisch centrum van Princeton, yeah. waar dat lichaam van een Nobelprijswinnaar plaatsvond. Dus ik, ik, ik heb zo van ja, je kan inderdaad, zeker als natuurwetenschapper, moet je gewoon je lichaam te beschermen. Stellen, dus ja. ik zal ik het ook doen? Dat is misschien wel een goed idee. Wat verwacht jij ja. nou dat ze eraan kunnen? Wat voor jou herfie, kunnen, leren? kunnen verbeteren? Ja, nou, niks meer. Nee. nee, volgens mij ook niet veel hoor. Nee, nou, het is het ook niet gelukkig. Ik heb nog een uh, bericht over medewerker uh, Martina Nijland. Zij is van Koolcentrum uh, uh, Euroborg. Ik was in gesprek met een uh, 84-jarige mevrouw. En uiteindelijk, tijdens het uh, gesprek, viel het stil. En ze had gezegd, hè? Hallo mevrouw, bent u er nog? En dat duurde toch voor haar gevoel een beetje te lang. Dus dan heeft ze 112 gebeld. En uiteindelijk kwam uh, de ambulance aan huis. En ze was zelf even, nou, een paar minuten uh, was uh, ze... Was van de weg weg. Was, ze was van de weg weg. En okay. toen uiteindelijk uh, ja, is ze gered. Nou, we was staan dan? niet bij of ze nou echt uh, suf geluld was door die uh, maar Dat kan natuurlijk altijd ook nog, hè? Ja, ja, ja. Het, kan net, het lijkt nou net of die, die, die, die, die telefonist gered heeft, maar het kan ook zijn dat, uh, dat dat het andersom is. Dat ze niet goed werd door die uh, telefonist. Door de ja, dat, dat lijkt kan me ook nog zoiets. Goed, ze kunnen echt eindeloos oude Voordat je weet, zit je ergens aan vast. Dat heb ik dan nou weer. Dus, Tussies. nou, nou, nou uh, straks de tien de goede morgen, Zandvoort. We oh, zitten uh, hier in het in de studio, dus let op. Ga niet naar Hoogland toe. Nee, kom deze kant op en uh, laat je informeren. En uh, Mij betreft. Uh, wij, wij gaan genieten van een heerlijk weekend. Jawel. Tot volgende week. Tot mijn spijt deel ik u mee dat het programma wat Leeft is afgelopen. Wilco stapt in zijn auto. Hollande springt op de fiets. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ETHOR op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...